Ja, dus die boeken zijn allemaal een beetje politiek correct. One Great Connected Family of Men, zal ik maar zeggen. De ouderen onder u herinneren zich dat, dat epochmakend boek nog van de jaren 50. Uh, maar dat is eigenlijk niet zo. Want door, dat, door het einde van de laatste ijstijd begint die zeespiegel als een scheet te stijgen. En als vervolg van die scherpe stijging van de zeespiegel raakt dus een hele reeks van menselijke populaties. Die raakt geïsoleerd, althans van het, van het hoofdstuk. Continent van Eurasië. En dat zijn natuurlijk die mensen in Noord- en Zuid-Amerika. Dat zijn de mensen in Nieuw-Guinea. Dat zijn de mensen in Australië. En dat zijn de mensen in Tasmanië. Waarbij Tasmanië wel door een, door een enorm noodlot werd getroffen. in die zin dat Tasmanië natuurlijk ook nog eh, loskwam van, van Australië. Van dat kleine, droge, eh, akelige continentje, zal ik nou maar even zeggen. En, en wat natuurlijk enorm interessant is voor de historicus, is om te kijken hoe die verschillende gemeenschappen, die dus ongeveer 10.000 jaar geleden van elkaar geïsoleerd raakten, hoe die zich verschillend ontwikkeld hebben. Want daar kun je alle mogelijke hoogst interessante conclusies uittrekken. De treurigste ontwikkeling is wel die van de Tasmaniërs, Dat is eigenlijk een hele wonderlijke conclusie. Er waren waarschijnlijk oorspronkelijk ongeveer 4.000 Tasmaniërs. Dat waren lui die, die met die grote migratie uit Oost-Afrika van 40.000 jaar geleden waren meegekomen. Dat waren lui die voorzien waren van allerlei moderne jachtuitrusting die aanzienlijke maritieme mogelijkheden hadden. En nu is het wonderlijke dat die bevolking van Tasmanië een soort ingrijpende regressie doormaakt. He, dus die heeft allerlei technologieën weer verloren, de maritieme technologie verloren. Die zijn opgehouden met vissen. Nou, dat, dat is gek, hè. Als er één manier is om een gratis eiwit te komen, dan is het uh, vissen. Huh? Ja, wij overdrijven het een beetje, maar, maar daar zijn zij mee opgehouden. He, ze kenden de boemerang, die hebben ze afgedankt. Een volstrekt onbegrijpelijke zaak. En toen de, toen de Westerlingen naar Tasmanië kwamen, ja, was dat zo'n beetje de primitiefste bevolking op aarde. En die hebben wij gejaagd alsof het dieren waren. En de laatste Tasmaniërs overleden in de jaren 80 van de 19e eeuw. Ze hebben dat. Die confrontatie hebben ze niet overleefd met het Westen. Tal van andere populaties hebben het, zoals u weet, nauwelijks overleefd. Wij zijn geen, wij zijn geen lieve lui. Ja, ik wou zeggen lieve jongens, maar dat is natuurlijk een beetje discriminatuur om dat zo te formuleren. Dat betekent dus dat regressie ook mogelijk is. En er zit iets in, in de veronderstelling dat hoe meer mensen je bij elkaar hebt, hoe creatiever ze zijn. Wat ook wel voor de hand liggend is natuurlijk. Want u weet zelf uit dagelijkse ondervinding dat de meeste mensen zijn elskuikens. Ja, dat ik dat zo makkelijk zeg betekent dat ik u, omdat u vanavond hier bent komen luisteren, al niet als zodanig beschouw. Ja, hoe meer je er hebt, hoe meer je er ook... Eh, hoe groter de relatief zeldzame van de soort van de zeer intelligente en, en die heb je nodig voor de creativiteit en... Uit alles blijkt ook later in de menselijke geschiedenis dat bijvoorbeeld stedelijke populaties creatiever waren dan, dan agrarische populaties. Dat, en in die zin zou je haast zeggen is, is het, het enorme toename van het aantal mensen op de planeet. He? Dat betekent ook onvermijdelijke wijze een enorme toename van het aantal intelligente mensen op de planeet. Al is dat een kleine minderheid. Die agrarische samenlevingen. Nou ja, die hebben duizenden jaren bestaan en die rijken kwamen op en die rijken raakten in verval. Dat ga ik niet allemaal in detail met u behandelen. Een agrarische samenleving heeft bepaalde inherente beperkingen. Maar tegelijkertijd biedt natuurlijk een agrarische samenleving een, de mogelijkheid om je, je technologische niveau enorm te verhogen... vergeleken met dat van de jagers en die verzamelaars. He, want een agrarische samenleving moet voorraden aanleggen en die voorraden moeten beheerd worden... En die agrarische samenleving is sedentair, dus dat betekent dat je je gemeenschap moet verdedigen tegen mogelijke jagersverzamelaars die uit de bergen komen zetten om je de boel af te pakken. Eh, jagersverzamelaars hebben een kalender nodig, die zijn afhankelijk van de weersontwikkeling. Voordat je pap hebt gezegd is er een priester verschenen die zegt van nou ja, als je mij een aanzienlijk inkomen verschaft, dan zorg ik dat morgen de zon opkomt. <lacht> Ja, ze wisten toen helemaal niet zeker of dat ook wel zo zou zijn. Hè? Dus u moet zich voorstellen hoe wat een vorderingen wij gemaakt hebben. Hè? Want u gaat er eigenlijk vanzelfsprekend van uit dat morgen de zon opkomt. U zou raar op uw neus kijken als het niet gebeurde. Hè? Als u even denkt aan deze noodzakelijke behoefte van een sedentaire agrarische samenleving, zult u direct zien dat het voor de hand liggend is dat zo'n dergelijke samenleving een schriftsysteem uitvindt. Want voor het voorraadbeheer hè, moet je een soort systeem hebben om te schrijven hoeveel van Piet is en hoeveel van Jan en hoeveel je bewaard hebt. En nu begrijp je wel hoe dat gaat. Eerst teken je niet waar een, een geit of een schaap teken je en, en als Jan er drie heeft doe je drie streepjes erachter. En als het een geit is dan probeer je dat iets anders te doen, iets levendiger zal ik maar zeggen de tekening. En dan zet je vier streepjes aan, enzovoort enzovoort en nou ja, je hoeft geen genie te zijn om. He, dat is, daar ontstaat heel makkelijk een ideografisch schrift uit. Uh, uh, ja, want het, het woord geit, dat, dat kan je in alle andere begrippen ook gebruiken. Dat kan weer geitenneuker worden. En uh, dan, maak je, dan gebruik je dat element. En dan doe je er iets, voeg je er iets aan toe. Daar kun je ook weer verschillende streepjes achter zetten. Uh, ja, hangt er vanaf hoeveel natuurlijk. Uh, het is dat, daar ontwikkelt zich het schrift. En nu is het interessante dat. Er zijn een aantal, ik had u gezegd, er zijn verschillende menselijke populaties. En nu is het interessante dat eigenlijk de agrarische revolutie zich op een reeks van verschillende plekken onafhankelijk van elkaar heeft voltrokken. Eerst dus in die vruchtbare halve maan, vrij kort daarna in China, in Egypte. Uh, nou ja, of dat onafhankelijk is, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Maar ook in, in Midden- en Zuid-Amerika hebben zich onafhankelijk... ...van die ontwikkeling in Eurazië ook agrarische revoluties voltrokken. En misschien ook wel dat ze in die hooglanden van nieuw guinea ...ook een soort eigen tuinbouwachtig systeem hebben uitgedacht. Er zijn overigens ook menselijke populaties die die stap nooit gezet hebben. De Australische aboriginals zijn jagersverzamelaars gebleven tot, tot Abel Tasman verscheen. Of, of wie er ook voor als eerste daar aan land ging. He, dus u ziet dat het op verschillende plekken spontaan tot stand komt. Als het nooit gebeurd was in de, in de vruchtbare halve maan, was het met zekerheid ergens anders gebeurd. En sommige agrarische systemen waren zelfs veel efficiënter dan wat er in de agrarische halve maan gebeurde. Neem China, he, want u heeft al die tijd ze denken, hoe koept het toch dat er zoveel Chinezen zijn? Dat ligt aan het feit dat ze een wat ander gewas als basisgewas hebben gebruikt, namelijk rijst. En als je reist, dat is een zeer arbeidsintensief gewas, maar dat is het aardige van de rijst. Als je dat goed doet, dan kun je ook een enorm aantal mensen ermee in leven houden. Het ligt enigszins voor de hand deze koppeling, maar... Hè, want ja, als het laatste niet het geval was, was het al heel gauw afgelopen, maar... Het dus vandaar dat er dat is relatief, dus alles is relatief, zijn er altijd heel veel Chinezen geweest... Hè. Dus ook toen er nog betrekkelijk weinig Europeanen waren, waren er al naar verhouding heel erg veel Chinezen dat hangt samen met dat enorm efficiënt producerende gewas. Waarbij die Chinezen bovendien ook qua, qua gewasontwikkeling al in een vrij vroeg stadium allerlei nieuwe varianten wisten te kweken.